Daarmee moet worden voorkomen dat jongeren moeten doorwerken tot na hun zeventigste. Vanavond legt de vakcentrale FNV het principeakkoord voor aan de ledenvertegenwoordigers. Bergingswerkers hebben op de Donau in Budapest opnieuw twee lichamen geborgen... na het bootongeluk van donderdag. Een cruiseschip voert toen over een rondvaartboot met 33 Zuid-Koreaanse toeristen aan boord. Het dodental staat nu op 11, 17 opvarenden worden nog vermist. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt... wacht het land een geweldige handelsdeal met Amerika. Dat zei president Trump in een gezamenlijke persconferentie met premier May. Trump ziet mogelijkheden tot wel twee of drie keer de groei van de huidige handel. Ook de Britse premier May ziet na een brexit veel meer mogelijkheden voor handel, zei ze. Ook in het komende voetbalseizoen zijn uitfans niet welkom... bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax... Feyenoord werkt niet mee aan het mogelijk maken van meereizende uitsupporters bij de klassieker. De Rotterdamse club vindt het onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel om weer fans van Ajax toe te laten of Feyenoord-supporters mee te nemen. Feyenoord verwijst naar de kampioenswedstrijd van de elftallen onder 19, waarbij familieleden van de Feyenoord-spelers werden aangevallen door Ajax-aanhangers. Ajax zegt tegen RTV Rijnmond dat de beslissing van Feyenoord teleurstellend is. Het weer. Aan het eind van de middag en vanavond trekken stevige buien en met regen en onweer over het land. Er is daarbij kans op zeer zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagel. De KNMI heeft daarom vanaf 7 uur code oranje afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt code. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat 70 kilometer file in de regio. Dat betekent dat de files alweer wat korter aan het worden zijn. Op dit moment nog de meeste vertragingen, onder andere op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Daar staat 6 kilometer en is de verdraging 10 minuten. Op de N235 Amsterdam-Purmerend tussen het Schouw en de Ilpendam 20 minuten oponthoud. En op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk tussen Noorddijk en de aansluiting met de N244 ongeveer een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Standpunt aan het woord. Dames en heren, welkom bij Zandvoort aan het Woord op 4 juni 2019. Mijn naam is Bastian Toornet en ik heb weer een barstend volle uitzending voor u voorbereid voor de komende twee uur. Als eerste zouden we het vandaag eigenlijk hebben over uh, 30 jaar hospice en de palliatieve zorg... Uh, bij Kijkduin. Uh, echter waren er twee hoofdpersonen... Toch niet in de uitzending, die uh, toch niet in de uitzending konden komen deze week. En um, zij zijn toch wel van essentieel belang... om dat onderwerp goed te kunnen behandelen. Uh, wel hebben we uh, uh, uh, besloten... dat we deze uitzending later zouden gaan uh, doen. Uh, misschien volgende week, misschien die week erop. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar dat zal van de week bekend worden op onze Facebookpagina... Um, daarbij hebben we wel de toezegging gekregen van Maaike Koper... fractievoorzitter van de PvdA... dat zij ook aan zal sluiten... Uh, aangezien zij um, um, uh, nog plannen heeft... Uh, wat betreft een hospice in Zandvoort... en, en hoe dat zit uh, uh, politiek gezien hier in Zandvoort... Hoe, uh, en hoe, hoe, het mogelijk, hoe ze het probeert mogelijk te maken... dat er een hospice in Zandvoort zou kunnen komen... Um, deze uitzending ga, zal dus gaan over uh, het huidige nieuws uh, in Zandvoort en omgeving. En natuurlijk hier en daar een andere uh, uh, onderwerp. Um, natuurlijk zit bij mij aan tafel mijn vaste zijtcake Marije Strobos. Uh, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Um, uh, en uh, om rond half zeven hebben we even contact met... Uh, Fred Rozenhart, uh, want dat gaat, hij is een van de initiatiefnemers... en coördinatoren uh, van de uh, Plantage 20 expositieruimte. Maar dat hoort u straks. Uh, Marije, als eerste behandelen we natuurlijk even... wat viel jou op deze week? Wat mij opviel deze week? Dat het heel warm was ineens. Mm -hmm. Dat uh, warmte kennelijk niet heel veel goed doet uh, bij mensen... Want er waren nogal wat opgewonden standjes. <lacht> <Iets antwoord. lacht> ik heb nog nooit zoveel sirenes gehoord, gezien uh, op zondag. Ja. Um, <lacht> ik weet niet waar dat vandoor kwam. Of het frustraties was. Mm -hmm. Nou, eigenlijk, ik heb een beetje een drukke week gehad. Dus het is een beetje allemaal langs me heen gegaan. Ja, wat er voor de rest gebeurd is. Ja, ja, dat, ja. Uh, ja, ja. Um, nou ja, dan uh, kan ik wel. Ik heb twee dingetjes die mij opgevallen zijn. Als eerste, um, en dat is misschien een beetje een stom feitje hoor. Maar als eerste, um, vandaag exact, is het 82 jaar geleden dat het winkelwagentje werd uitgevonden. Nee, echt? Ja. Wow. <laughs> nou, er stond er vanmiddag, of vanochtend toen ik wegging... stond er eentje bij ons beneden in de um, hal. Mm -hmm. Want onze lift is stuk. Oh, ja. <laughs> Al drie weken, voor alle mensen. <laughs> maar er stond er eentje bij ons in de hal. Ik dacht, wat doet hij daar eigenlijk? Ja. Maar misschien omdat het dus... Uh, zeg, uh, ja, dat was... ja, dat... ja. Dus aan alle winkelwagentjes, Weet. gefeliciteerd. Weet. Uh, maar goed, dan even wat uh, me het meest opviel uh, deze week. Dat was namelijk um, uh, de uitkomsten van een onderzoek van het NIBUD. Uh, het NIBUD is het Nationale Instituut voor Budgetvoorlichting. Um, uit uh, een rapport uh, wat zij afgelopen week hebben uitgebracht, over, uh, ging, dat ging namelijk over het basisinkomen. Um, en het blijkt uiteindelijk beter en goedkoper te zijn voor de economie als iedere volwassen Nederlander een basisinkomen zou krijgen in plaats van alle toeslagen, et cetera. <coughs> Mijn excuses... Het idee van de basisinkomen speelt natuurlijk eigenlijk al jaren. In de afgelopen jaren is het wel weer steeds populairder geworden. Het is ooit bedacht in de jaren zeventig... alleen eigenlijk nergens echt ooit van de grond gekomen. Vaak wordt er ook hier in Nederland wordt het afgedaan door de VVD en CDA... vooral als gratis geld. Echter blijkt het nu uit dit onderzoek verder van dat te zijn... Uh, en het werkt als volgt eigenlijk uh, volgens het Nibud. Uh, iedere volwassene krijgt 600 euro per maand. Gewoon standaard. Altijd. Hoeft hij niks voor te doen. Um, dan krijgt iedere huishouden krijgt 600, uh, uh, ook nog 600 euro. Uh, en tevens krijg je, als je uh, per kind krijg je 300 euro per maand. Het komt op het volgende neer. Dat is er één persoon die zelfstandig woont... krijgt dan dus 600 euro voor zichzelf en 600 euro voor zijn huis. En um, stel krijg je dan twee keer 600 euro en 600 euro voor het huishouden. Hierdoor stijgt de koopkracht van bijstand, uh, van bijstand tot en met twee keer modaal tussen de 1 en 15 procent. Dus de koopkracht van mensen met modaal, twee keer modaal of uh, bijstand stijgt dus tussen de 1 en de 15 procent. Um, als je niet werkt, krijg je gewoon zonder voorwaarden of dergelijke uh, het basis werk je wel, uh, dan mag je gewo uh, je gewone inkomen gewoon houden... maar mag je het basisinkomen aftrekken van je inkomstenbelasting. Dat betekent dat werken nog steeds meer loont uh, dan uh, uh, niks doen... Um, en toch gaan de mensen in de bijstand bijvoorbeeld er sterk vooruit... en zitten ze niet meer op de armoedegrens. De kosten van de basisinkomen zou ongeveer 160 miljard per jaar zijn. Maar omdat alle andere toeslagen... zoals hypotheekrente, aftrek- en zorgtoeslagen, etc. afgeschaft kunnen worden, dekt dat zo'n 130 miljard. De overige 30 miljard wordt binnengehaald... door de verhoging van de hoogste schaal van de inkomstenbelasting... Uh, om die weer terug te brengen naar, zoals het vroeger was, 72%. Denk er wel aan dat mensen die dat betalen... alleen dat stukje betalen over het gedeelte inkomen... wat in die 72% schaal zit. Uh, de zekerheid op inkomsten en het feit dat werken loond is... wat bij toeslagen niet altijd het geval is... zorgt ervoor dat mensen meer willen doen voor de samenleving... of, uh, of ze dit nou wil doen als vrijwilliger of als werkende. Um, wat het geval is nu, is dat als je het toeslagensysteem zorgt ervoor... bij mensen die een wat lager inkomen hebben... dat het soms bijna niet meer loont om te werken... aangezien je dan je toeslag kwijtraakt. En omdat je je toeslag kwijtraakt, gaat je inkomen achteruit. Met het basisinkomen zorgt het er altijd voor... dat als je werkt, je altijd meer overhoudt als dat je niet werkt. Ehm... Um, in Zweden is er ook nog eens een keer een onderzoek... want daar hebben ze al verschillende proeven met het basisinkomen gedaan. En daar hebben ze ook een onderzoek gedaan naar het uh, gelukscijfer. En dat schijnt gemiddeld zo'n 10% omhoog te gaan. Dus dat is ook wel wat waard. Um, toch blijft het natuurlijk de vraag of het ooit ingevoerd zal worden. Aangezien er nog steeds partijen zijn die vinden... dat zelfs een bijsta bijstanduitkering niet iets is waar mensen recht op hebben. Um, en... Uh, ik zelf, na dit onderzoek gelezen te hebben... denk opeens... nou, zo slecht zou dat basisinkomen nog niet zijn. Marije, wat vind jij? Ik vind het een... Um, ik moet er heel even over nadenken eigenlijk. Ja. Uh, sowieso vind ik... Um, uh, toeslagen iets heel erg gevaarlijks. Mm -hmm. uh, want ik geloof dat iedereen altijd wel moet terugbetalen... op een of andere manier. Ja. En dat toeslagen ook heel vaak zorgen voor schulden. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel een lastige... Maar basisinkomen als ik het zo hoor. Um, en dan kan je zeggen, werken blijft lonen, mm -hmm. maar het stimuleert niet om te gaan werken. Mm. Naar mijn idee. En dan kan je zeggen van ja, als je mijn toeslagen en je verliest het. Ik krijg ook geen toeslagen. Ik werk ook gewoon heel hard. Ik ben alleen. Mm -hmm. um, en ik, mijn huur is al uh, 700 euro. Ja. Moet ik zelf oproesten. Mm -hmm. Doe ik met alle liefde. Maar ik vind het een. Um, ik, ik denk niet dat het stimuleert tot werk. werken. Okay, niet? Nee, dat, want dan uh, mensen denken, oké okay man, uh, als je alleen bent, heb je 1200 euro. Ja, als je een huis hebt natuurlijk. Als je een huis hebt natuurlijk, ja. heb je 1200 euro. Um, dan kan je vast een leuke woning voor huren. Mm -hmm. Kan ervan leven als het goed doet. Ja. Misschien niet hier in deze omgeving. <laughs> ik wou net zeggen. Misschien in de andere kant van het land, mm -hmm. als ik dat hoor soms. Maar het stimuleert niet als jij tegen mij zou zeggen van hier heb je 1200 euro. Go ahead, doe maar. Ja. Red jezelf maar. Mm -hmm. ik vind het een, uh... een moeilijk verhaal. Ik vind het een moeilijk verhaal. Ik vind toeslagen ook een moeilijk verhaal. Nou, toeslagen ja. vind ik zo gevaarlijk. Nou ja, toeslagen zijn ook gevaarlijk. En je hebt ten alle tijden met toeslagen het probleem... dat als je opeens meer inkomen zou krijgen... je opeens of een gedeelte terug moet gaan betalen... Ja. of dat je uh, eigenlijk doordat je meer inkomen hebt... Erop achteruit gaat omdat je toeslag terug wegvalt. Nou en wat ik ook gevaarlijk vind, is dat mensen eigenlijk leven van uh, loon, uh, wat dat dan ook is, uh, uitbetaling uh -huh. naar toeslag. Je hoort heel vaak, oh ja, want dan worden mijn toeslagen gestort. Ja. En dat vind ik een heel gevaarlijk iets waarvan ik denk, uh, is dat handig? Nee, dat snap ik. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt hier, uh, hier in Zandvoort, stel dat je hier en je hebt een bijstanduitkering, dan krijg je 960 euro bijstanduitkering, want dat is het gemiddelde wat een bijstanduitkering is. Uh, mijn huur bijvoorbeeld is ook al 7, en hij is zelfs omhoog gegaan nu, ja. uh, 720 euro per maand. Heb je trouwens opgelet of er nog een accept giro van 1 euro op staat die niet meer uh, wordt verstuurd? Uh, nee, nee, heb oh, ik niet gedaan. Nou, uh... dat voor alle mensen die bij de Kei uh, een woning huren. Hmm. En mocht je altijd betalen met een Oxford Giro, dan zou ik even kijken of je uh, nog op je overzicht staat. Oké, okay. dat, uh, dat is een goede dat is een goede tip. <laughs> het dat, is misschien uh, maar 1 euro, huh? maar. Maar toch. Maar toch. <laughs> um, uh, als je uh, 714 euro, of 20 euro is het nu, 720 euro huur heb ik. Um, als je uh, dan van 960 euro moet leven... en je moet dan ook nog je zorgverzekering en de rechtgelijken betalen... Uh, dan is dat niet te doen. Dus dan is het vrij logisch dat mensen naar die toeslag toe leven. Ja. Omdat dat nou ja, bij een bijstand waarschijnlijk ongeveer de helft van je huur is. Dus rond de 350 euro zal je aan toeslag krijgen. En dan krijg je nog je zorgtoeslag. Uh, en daardoor kan je waarschijnlijk net alles net betalen... of juist net niet Um, ben je continu achter de feiten aan het aanlopen? Dat is mijn, in mijn geval ooit zo geweest. Ja. Dat, uh, <laughs> dat ik iedere keer het net niet haalde. Um, maar goed, het gaat, het gaat er een beetje om natuurlijk dat je. Um, uh, het het probleem is dat mensen die in, in geldstress is, en dat moet je herkennen als geen ander, um, geldstress, daar je eigenlijk minder uitkomt dan mensen die geen geldstress hebben. Klopt. Alleen, ik heb wel altijd gewerkt. Hoe ja. diep ik ook in de stress zat en hoe diep ik ook in de ellende zat. En dat vind ik dan ook wel weer een heel krom iets. Uh, met bijvoorbeeld een schuldhulpverlening of een schuldsanering. Mm -hmm. um, mensen die werken ja. uh, moeten ook leven van een minimum als je in een schuldsanering zit. Ja. Maar lossen wel meer af ja. aan schulden. Mm -hmm. Iemand in een uitkeringssituatie, ongeacht hoe iemand erin is gekomen... die ook in een schuldsanering zit... Die lost natuurlijk lang niet zoveel af als iemand die wel werkt. Als je al aflost. Ja, als je al aflost. Um, ik, ik vind het een heel, heel moeilijk. Systeem. Ja. Nee, niet systeem. maar Ik vind het ook een hele moeilijke discussie. Want ik snap echt wel dat er mensen zijn die echt niet kunnen werken. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel dat er mensen zijn die wel kunnen werken. En als je dan met basisinkomens gaat werken. en dan zegt van. Weet je, en er zit ik, geen voorwaarde aan. Zit er zit geen voorwaarde aan. maken we het dan niet te makkelijk? Ja. Ja, dat is, het, het, frau, het is fraudegevoeliger. Ja, want we kunnen wel zeggen, werken loont ook in deze situatie. Mm -hmm. Maar als ik 1200 euro zou krijgen en ik kan een woningje huren van uh, weet ik veel wat. Mm -hmm. dan zou ik ook denken? Doei. Nee, dat zou ik niet denken. Nee, nee. Dat zou ik niet denken. Want ik, nee, nee, dat, nee, ik, denken, want ik werk gewoon altijd. Ik vind, mm -hmm. ik vind het werk gewoon leuk. Um, misschien ben ik daar echt apart in. Nou ja, weet ik niet. Er zijn een hoop mensen die ook werken, wel heel erg leuk vindt, maar. Uh, zijn er genoeg mensen die ook in een baan zitten... wat ze absoluut niet zouden willen ja, doen. Ja, natuurlijk. En, en, ik, en ik moet eerlijk zeggen, weet je... Ik, ik zat altijd net naast de toeslagen. En dat is best frustrerend. Mm -hmm. Maar ik vond het ook frustrerend... als ik dan wel een keer een toeslag kreeg, toevallig... omdat ik dan net op het randje zat... en dat er uiteindelijk bleek dat ik het weer niet kreeg... om eens terug te ja. betalen. Dus, maar ja, ik, ja, dat is gewoon heel krom. Weet je, ik... Je werkt hard. Uh, je mm -hmm. bent alleen. Je moet uh, een huur betalen. Maar je krijgt geen toeslag. Omdat je er net boven zit. Shit, ja. ja. Ja, nee, klopt. Dat, dat, dat is. Dat, uh, dat kan me er heel boos van maken. Maar het verandert niet de situatie. Dat, nee. Dat, uh, in ieder geval. Uh, uh, ik denk dat het grootste is. Waarom het Nibel het ook onderzocht heeft. Is omdat. Uh, er toch steeds een grotere roep is... dat dingen moeten veranderen. Vooral bij de toeslagen en dergelijke. Ja, dat, dat het niet ook. meer klopt. En de belastingssystemen ook niet meer kloppen. Want bedrijven en grote inkomens... verdienen meer uh, aan de belasting... dan dat er gewoon uh, werkend iemand heeft. Voorbeeld. Ja. Iemand die een, hypothe een hypotheek heeft... van anderhalf miljoen voor een enorm huis... krijgt veel meer terug. Procentie wel wel hetzelfde... maar in principe veel meer terug... dan iemand met een... Uh, een, een een hypotheek van 2500 euro. Maar, of uh, goed. 2500 is wel heel weinig. Ja, wel een beetje weinig, ja. Ja. Maar ja. We kunnen ook kijken, bijvoorbeeld, wij betalen. Jij en ik betalen 700 euro huur. Mm -hmm. um, aan de andere kant van het land heb je voor 700 euro. heb je volgens mij een heel huis. Ja, uh, ja. een heel groot ja. huis. Ja, um, daar kun je ook naar kijken. Moeten we mm -hmm. daar misschien iets uh, aan doen? Of. Of juist, niet. Of, juist ja. niet. of moet ik gaan verhuizen naar het oosten van het land. waar ik waarschijnlijk niet deze plek vind. Maar. Nou ja, en dan is het nog de tweede. Vind je daar een baan? Ja, nou dat... ja, kijk, ik werk vanuit huis. Hè? Ja, oké. Okay. Voor jou ik geldt het wel. Voor van, mij... <laughs> mij gelden andere, andere dingen nu. Want ik werk vanuit huis. En dat is mijn mazzel. Maar, mm -hmm. ja. Ja, maar voor de mensen die dat niet doen... en zoals ik heel veel op de weg zit... omdat ik van het theater naar het theater ga... dan uh, de meeste theaters, de meeste speelveld... is deze regio niet Friesland. Want dan ben ik sowieso van de ene stad naar de andere stad... Of meer dan een uur kwijt. Misschien is daar wel echt een ontgonnen gebied, weet je. Dat weet je ook niet. Kan altijd nog, kan ja. Altijd. Nee, maar bijvoorbeeld ook, kijk naar zorg. Uh, 150 euro zorgpremie. Uh, mm -hmm. uh, eigen risico er nog even bij. Mm -hmm. En dan moet je ook nog betalen voor bepaalde dingen. Ja, vraag me af... Uh, <laughs> Staat dat in verhouding met wat je ervoor terugkrijgt? Nee, dat, uh, dat is ook maar de vraag. Zeker met de zorgverzekering uh, momenteel. Omdat hij echt elk jaar lijkt alleen maar omhoog. Hij is één keertje iets naar beneden gegaan. En vervolgens is hij alleen maar nog maar gestegen. <lacht> en het eigen risico yeah. lijkt ook maar alleen maar te stijgen. Bij welke verzekeraar zit jij dan? Want bij mij is het echt nog nooit gezakt. Dus, nee, maar de, de basisverzekering <lacht> oh, is één yeah. jaar naar beneden gegaan. Maar als je, als je het uitrekent. Hè, stel nou even, je doet 1200 euro voor een, voor een uh, alleenstaande. Ja. Yeah. Dan laten we zeggen 600 euro huur. Mm -hmm. 600 euro, dan, dus dan zit je al op de helft. Ja. Dan heb je 185 euro eventjes basic zorgkosten. Mm -hmm. Gas, water, licht, internet, telefoon. Ja. Ik denk dat je het gaat redden met 1200 euro. Ik denk het haast niet. Dus nee. daarom blijft <laughs> werken uiteindelijk toch lonend. Ja, maar goed, uh, je weet genoeg mensen die... Uh, die niet werkt. Nee, dat klopt. Dat, nou, laten we daarbij houden voor deze keer. Uh, het viel me in ieder geval op dat een, uh, een staatsinstituut uh, er wel onderzoek naar heeft gedaan. Uh, dat betekent toch dat ze dergelijke dingen blijkbaar toch wat serieuzer nemen als dat er in eerste instantie gedacht werd. Maar er is ook onderzoek gedaan naar de CEIB, heb je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. <laughs> dat gaan we het later behandelen? <laughs> uh, goed, dames en heren, dan gaat u nu luisteren naar Let Lex Schoutsmidt. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Als ik toch eens rijk was. Ja, dier, dier, dier, alle dagen biddy biddy bon Als ik toch eens rijk zou zijn Niet zo hard bewerken Ja een die, dier dier dier dier dier dier dier Was ik maar een pitsie pitsie rijk Deidel diedel deidel deidel, deidel Ik bouwde Promp een huis met zeventig kamers Vloeren bedekt met dikte een koepel dat voor een zeepan ligt. Drie mooie trappen, nu al in het dak. het tweede naar beneden leidt. De derde dient alleen maar voor het gezicht. Dan zouden op mijn paard de kippen en ganzen zingen in duizend voorraad. Snaterend, kakelend, hakend zo hard als het kan. En al dat... Dat klonk als trompetten in je oor. Dan wisten ze, daar woon een schatrijk man. Als ik toch eens dus rijk was... Ja, die, die, die, die. Als ik toch eens rijk zou zijn Niet zo hard bewerken die, duje, die duje, die duje, duje, dom Was ik maar een pitsie, pitsie rijk Ijdel, didel, deidel, deidel, dom Ik zie mijn kolen al met juwelen En met een dubbele onderkin koeken bakken, al wat gerakke begeert. Ziet haar trots als een bouw, door de straten. ik ik dat mensen naar haar zin. Als het hele huis -e En de eneekte van de stad komt dan met mij omraad. Ik moet adviseren, als een salomo zo wijs. Alsjeblieft, Reddelje, heel veel dank reddelje. La, ri, ri, la, ri, ri, ra, ra. Maar het maakt niets uit wat ik antwoord, of het nu goed is of ernaast. Ben je rijk, dan ben je een profeet. Als ik ooit rijk zou worden, bracht ik het liefst mijn tijd in de synagoge door. Ik kreeg misschien een plaats bij de oostermuur. En ik besprak met de geleerde het heilig boek. Ja, dat stel ik me zo voor. Dat werd dan een uitverkoren uur. Als ik toch eens rijk was. Ja, die, die, die, die, die, die, die, die, die. die. rijk zou zijn. Niet zo hard te werken. Ja, die, die, die, die, die, die, die, die, dom. Heer, u schiet de tijger en het hart. U bepaalde wie en wat ik werd. Maak ik van u hemel een woestijn. Als, als ik toch eens rijk zou zijn. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I want to be a billionaire, so fucking bad. By all of the things I never had. I want to be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen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 Forget about me stupid Everywhere I go I might have my own theme yeah. Oh, every time I close my eyes What you see, what you see, bro?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 A billionaire, so fucking bad. Ja, dames en heren, en dat was natuurlijk Bruno Mars met I Wanna Be a Millionaire. Uh, we gaan dan uh, nu over naar uh, het nieuws over de kunstenaars in Zandvoort. En daarvoor aan de lijn hebben wij uh, Fred Rosenhart. Fred, hoor je mij? Uh, ja, ik hoor je. Oké, okay, ja, heel ja, goed. Ja, uh, goeie... Uh, goeie... Uh, goeie. Avond. Ja, um, uh, het, uh, de gemeente en het Zandvoortsmuseum stelt namelijk de passage 20 tijdelijk beschikbaar voor kunstenaars uh, en exposities. En jij bent een van de coördinatoren, uh, heb ja, ik begrepen. Ik uh, ben ja, goed, eigenaar of nou, getekend voor de, de die gallery. Mm -hmm. Om het een beetje op te vullen, de passage. En uh, ja, goed, het ziet er wel heel leuk uit. We zijn, vorige week zijn we een beetje geopend. Ja. We dus we moeten een keer verwachten. Uh, Op het gras waar het ligt, al alle uh, plannen goed zijn. We mm -hmm. met uh, ja, februari 2020, uh, dan doen we een aantal kunstenaars uit uh, Dona. Maar nou, we doen ja, het eigenlijk met ze vieren: ja. Dona Karabani en Suzanne Klaas van Juttensgeluk. En Zoek Zwaamboy, waar ik samen mee uh, conservator en curator ben van. De, uh, kunst van ja, ja. En met jullie werken we wel samen. En ook voor de roze verbeuren. En zo'n uh, combinatie of we daar op de passage 20 de teller willen of, uh, openen, om het een beetje aantrekkelijk te houden voor het uh, komende jaar. Maar het is natuurlijk een beetje een verloederen daarin. Mm -hmm. dus, uh, zodat het is allemaal gezellig voor die passage. En het wordt ook de komende weken wordt het allemaal opgevuld. En dan wordt het wel gezellig. Ja, en uh, uh, wat gaat er precies gebeuren, Fred? Nou, nu is Donna Corbani bezig met een paar uh, kunstenaars uh, voor de DKZ. Dat is van Kunstrijd Zandvoort. En mm -hmm. uh, uh, uh, die vullen dat in deze maand. Ja, ja. Dan gaan we, uh, in juni, gaan we gelijk met de opening van het Zandvoort Museum van de Remember the Parts, Create the Future en dat heeft te maken met Pride at the Beats. wat de komende maand in 1 juli is in het begin Augustus 39, ja. 30 en 31 juli daarna, half augustus komt Juttersgelut in, dat is Suzanne Klaassen, en die gaat alles over plastic zoek en workshops geven, over wat je allemaal kan doen, En sieraden en kleding allemaal uh, ja, maakt je kunstwerken van tot en met het uh, begin tot de kunstlijn, want ik heb er voorgedragen aan de Kunstlijn Haarlem, dus een deel komt dan ook in Zandvoort. Mm -hmm. En dan half augustus gaan we alles doen over Sissi, wat ook een samenwerking is met het Zandvoort Museum. En dan maken wij een hele mooie, uh, tot en met februari, een soort etalage gallery over Sissi. En om de mensen te combineren, ga ook naar het Zandvoort Museum. Dus we zijn een beetje een soort reclamebord voor het Zand van de Zee. Een reclamebord. <laughs> en ja. uh, komt er ja. ook nog werk van jou zelf te hangen, Fred? Er komt, er komt ook werk van mijzelf te hangen. Het is vanaf uh, zeg maar eind juni tot en de maand juli alles. En nu is gewoon uh, de mensen van de BKZ, mm -hmm. zoals Donna Corbani en uh, nog een paar Ellen Carl. En, hoe, uh, jou, en, en god hoe heet die man ook weer? Ook, uh, uh, die komt er ook nu in. Uh, ja, de oude voorzitter van de BKZ. En die komt er in deze maand. En het is gewoon heel gezellig. Ja, en, uh, uh, want uh, er stond in het artikel niet dat dat uh, nu al was. Is het nu al geopend dan? Het is ja, twee weken. Dit weekend is door naar open gegaan. Ja. En uh, we gaan nog een beetje een soort opening doen. Mm -hmm. Maar het was eerst. Het ging een beetje meer van. met uh, de beheren van kunnen erin of kunnen niet in. Dus we hadden al veel eerder open gemaakt. Maar het is een beetje uitgevraagd, maar het is meer gewoon van, ja, het is met de verwarming en het had allemaal een beetje met dingen te maken. Maken, ja, gewoon. Ja, wat uh, wel, dat we niet steeds het terecht kwamen. Nee, dat, dat, dat snap ik. ik, ik heb uh, het contract getekend en dat ziet er nu helemaal goed, goed uit. En ja. uh, als het uh, in februari afgelopen is, uh, gaat het dan ja. nog ergens anders door of is het echt alleen dit project voor het de partij? De... dit project, het is ook meer of meer uh, om het. Uh, ja, de, op te vullen, eigenlijk. Ja. Uh, we, we gaan natuurlijk hopelijk dat we dan weer iets. Zands het museum gaan we natuurlijk een paar keer exposeren. Mm -hmm. Ja, we hebben natuurlijk ook de kunstlijn. Ja. Maar nu, uh, en we hopen dan weer verder te gaan. Maar nu was het een hele mooie overbrugging. Want we hadden zocht een plek. Ook te de te bieden. En twee jaar zaten we in het station. Ja. Met, uh, is, en nu zitten we extra in een gallery. Dat uh... een plek. Het dus tegenover de, ja, de zeestraat. Met Pride on the Beach uh, speelt dat natuurlijk een belangrijke rol. Maar daar speel jij ook een vrij belangrijke rol in, geloof ja. ik. De samenwerking met, met, met, met, met, met uh, uh, Pride uit Amsterdam. Ja. De Pride on the Beach. En dan uh, dat thema Reminder park En dan worden we alle mee en lichten we allemaal mee. En dan, dan wordt het een maand lang. Een samenwerking met Hilly van het Zother Museum, dat ook René uh, Zuiderweg... Uh, uh, die doet dan de expositie in, de, uh, in het Zandvoors museum En wij doen het dan in de gallery. En nee. dat is gewoon elkaar met elkaar combineren en uh, ja, gewoon gaat erheen. Want er komen heel veel mensen uit het station. Die lopen langs de passage. Mm -hmm. dan kunnen ze ook naar het Zandvoors museum gaan of naar het strand. En dat er gewoon uh, reclame voor Zandvoort uit te bieden eigenlijk. Ja. En het hele jaar eigenlijk door. Al ook een beetje die passage, want het zijn best hartstikke mooie panden. Ja. En als het allemaal mooi opgevuld wordt, dan ziet het ook wel gezelliger uit. Tot de sloop erin gaat. Dat, uh, maar vind je het jammer dat het uh, dan volgend jaar alweer ophoudt? Ja, nou ja, ja, ja dat gaan we wel. De, de kunstenaars zijn allemaal weer bezig om weer met anders dat weet je ook, het toneel het begint ja. eraan en dan ga je weer op dit nieuwe project verder. Dus, ja. uh, met... Ik moet uh, dat even aan de luisteraars zeggen. Fred Roosenhart is ook acteur en regisseur... en wij kennen elkaar uh, als uh, vakgenoten. Um, uh, en momenteel gaat hij mij zelfs regisseren... bij een theatergroep ja, waar ik ja. speel. Dat, uh, ja. dat, uh, dat is binnenkort alweer. Ik um, ja, is wel weer op de radio ervoor, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Dat zullen we je uitnodigen. Uh, ja, um, ik heb wel vanuit. Uh, wat staat er nu voor jou uh, als eerste het meest op de planning, uh, Fred? Nou, de planning is nu dat dus gewoon iedereen weet dat Donna er zit. Waarvoor ja. kun je beker En dat het gewoon uitnodigend is om te komen kijken. Lekker. Ja. De combinatie is en dat ze geopend zijn. Uh, ze kunnen kijken op de site. Ze kunnen kijken op de uh, site van uh, Donna. Staat het allemaal op. op... En, de, de en wat is die site precies? Kunstlijn. Ook de Roze Kunstlijn staat erop. De Roze zijn op Facebook. En van Donna Doornacobani.nl? Ja, ja doornacobani.nl, oké. Okay. Dan zullen wij dat ook op onze Facebookpagina ook zetten en ook even naar jouw dat, Facebookpagina doen? Dat is ja, rompenspunt zijn. Ja, ja, dat zal ik zeker doen. Dan staat alles erop en ook op het Museum. Ja, alles. nou dan gaan we die, die linkjes op onze Facebookpagina voor onze ja. luisteraars neerzetten. Ja. En roepen we natuurlijk iedereen op om te komen naar de passage. Oh, naar de passage 20. 20. En heel Dat... gezellig, vanuit uh, nou ja, vanuit de zeestraat en uh, loopt u zo heen. En u ziet zit er passage. En ja. er zit ook een uh, mooie winkel ziet er allemaal. En uh, ja, bij de bouwers. En, en jullie zijn dagelijks geopend? Uh, een paar dagen staan we open. En donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. Dat ja. staat er allemaal op. En sommigen geven workshops. Dus dan is het nog maandag dinsdag. Mm -hmm. Maar het is gewoon per maand. Nu is de groep van Donna, en de BKZ van de, de van de Van, de, van En die vullen het dan zo in. in ja. En wij zijn dan gewoon de hele maand juli open. Oké, okay. nou heel erg bedankt Fred voor, dit, uh, ja. uh, voor deze toelichting. En uh, wij spreken elkaar natuurlijk uh, later weer. Ja, oké. Okay. Okay, tot ziens Fred. Maar, uh, tot ziens, dag. Iets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar landen emigreren.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 Zich om, moeten gaan. Kijk in de ogen, en zie de cellen. dames en heren, dat was natuurlijk Akda en uh, Munnik. En uh, dan gaan we nu over naar Dames en heren, hier hebben we weer de rubriek Rama En deze week hebben we het over een, uh, een afzonderlijke re uh, uh, regeling... Uh, die gemeenten uh, zelf ingesteld hebben. Um, en dat zijn ongeveer uh, 15 gemeenten die dat hebben. Uh, Marije, als eerste even een vraag. Als jij langs uh, uh, gewone lage huizen uh, loopt... Uh, kijk je dan wel eens naar binnen... Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nou, maar nee. rare Nederlanders die geen gordijnen. ga je toch naar binnen kijken. Hè? Ja, nou, de meeste mensen doen dat wel. Um, die kijken wel even naar binnen. Uh, maar in diverse gemeenten in Nederland... Um, is er namelijk een verbod op naar binnen gluren. Um, je kan daar uh, zelfs een boete voor krijgen. Een boete staat 130 euro. Um, en blijf je toch doorgaan met gluren naar binnen dan kan je zelfs gearresteerd worden voor ordeverstoring. En die vond ik het meest grappige. Aangezien gluren doe je normaal gesproken stilletjes. Dus maar, in maar, hoeverre maar, verstoor je dan de orde? Maar wie ziet dat? dat Moet iemand melding gaan maken dan? Ik, ik heb geen idee hoe, waarom ze dat in de gemeente doen. Het is zelfs zo dat de uh, gemeente Rotterdam heeft heel lang dit ook gehad... Um, uh, en heeft ook daarnaast, de, uh, dat was een maatregel om te zorgen dat er meer rust in de buurt kwam. Dus de mensen niet naar binnen mochten gluren. En je hond mocht niet blaffen. Weet je zeker dat het niet uit de handmatestel komt, seizoen drie of zo? Want deze week online. <laughs> nee, het staat gewoon. Het, als je, je kan het gewoon vinden op internet bij de algemene, uh, uh, bijzondere bepalingen van gemeentes uh, staat het erin. In Rotterdam mag nog steeds in de binnenstad mag je hond, uh, hond niet blaffen. Ja, officieel, volgens de Ga je de regel. dat doen dan? Hoe ga je ja. tegen Jon zeggen: Niet blaffen, want het mag nu niet. <laughs> ik heb geen idee. Waarschijnlijk zijn er <laughs> geen hondenliefhebbers daar meer. Maar <laughs> ik heb geen idee. Ehm. Um... Het is alleen zo in deze gemeente... dat alleen politie en uh, privé met de juiste vergunningen... want dat is wel belangrijk... Uh, dat zijn de enigen die wel uh, naar binnen mogen gluren. En privé ja. ja, ze bestaan echt, hè? Ja, dat zou wel best. Ik vind het echt fascinerend. Dat dit, <lacht> <lacht> ik, ga je, ik vind dit echt heel interessant. Dat, uh, nou ja, uh, je kan alles vinden op internet. Uh, de AD, uh, het AD heeft er zelfs een keer een artikel aan gewijd. Uh, en dan de tweede rare... Maar waar wet in Nederland, um, en het, die vind ik zelf uh, redelijk bijzonder... Um, als je in Nederland namelijk uh, um, je een inbreker betrapt... en je zou hem opsluiten in je wc of in een kamer in jouw huis... dan mag dat niet. Dan uh, uh, ben je namelijk bezig met het uh, onrecht, uh, onrechtsgeldige vrijheidsberoving. Um, en daar staat zelfs een hogere straf op dan op inbreken. Um, het kromme hiervan is, uh, het geldt alleen als jij niet... Uh, in diezelfde kamer of wc bijvoorbeeld opgesloten zit. Dus stel dat jij met de inbreker in de wc gaat zitten... of in die kamer... dan is. is het niet onrechtmatig <lacht> vrijheidsberoving. Een grapjes, ofzo. Nee, dit ja, zijn waar, echte... Waarom zou je met een inbreker in de wc opgesloten willen zitten? <lacht> uh, dan is het namelijk jouw keuze om die deur dicht te houden. En dat mag. <lacht> ja, dat en leuk. als jij aan de andere kant van de deur staat... dan is het vrijheidsberoving en dat mag niet. Nee, Ook waarom... al is hij onrechtmatig jouw huis binnengekomen. Maar dat... dat ja, nee. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is wel heel logisch natuurlijk, want hij mag wel mijn huis in, maar... <laughs> nee, dat mag hij officieel ook niet. Alleen Vrijheidsberoving is een vrijheidsberoving uh, wordt als grotere, uh, hoe heet het? Uh... Nou, in de wc opsluiten is dus echt geen vrijheidsberoving. Kan nog even iemand in de wc... Nee, laat maar, doe, ja, maar ja. Nee, <laughs> doe maar niet. Um, nou ja, in ieder geval, het is duidelijk wat je ervan vindt. Ja, nee, ik vond dat van die hond al raar. Ik vind dat van het binnengluur al raar. Maar dit vind ik helemaal raar. Ja, dat, uh, um, uh, dat snap ik. Je mag gewoon ook <laughs> geen klappen geven, want dan doe je een pijn. Dat mag ook weer niet. Nee, klopt. Dat is allemaal waar. Je mag ook niet van het balkon gooien. Nee. <laughs> nee maar hij mag wel uh, mijn huis in. Hij mag wel je huis in. Dat, <laughs> ja. Nee, logisch. Ja, dat, uh, Het is een rare wet. Maar dat was de rubriek Raar maar waar. En dan nu? Is, we call it our... Ja, dames en heren, het culturele nieuws deze week. En in de stad Schouwburg is op woensdag 5 juni, dus morgen... Um, uh, is de uh, Bridges of Manis uh, Madison County te zien... Um, dit is een uh, uh, met vijf sterren ontvangen musical uh, van Opus One. En het is een zeer grote aanrader. Ik heb hem al eerder gezien in Amsterdam. En ik kan iedereen uh, aanraden om er naartoe, gaan, om naartoe te gaan. Dan hebben we in het patronaat deze week... Uh, patronaat Voetstok 69 en Reggae Vibrations... Uh, en zij presenteren Damien, Dr. Young en Marley. Um, en dat is ook op woensdag vanaf 5 uur. Dan hebben we een tentoonstelling van Erik de Bree. En dat is op de Krijsweg 68 in Haarlem. Um, en dat is dagelijks te zien van uh, tot en met 8 juni. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, wat ik net al zei, de passage 20. Uh, daar kunt u gewoon elke dag uh, uh, heen. Of dan is elke dag, uh, elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn ze geopend. Uh, zoals Fred, uh, Fred Rozenhart net al uh, zei. Uh, dan hebben we in het Patronaat ook deze week. Hot Chicks en Global Charming... plus Zwierige Frans. Um, ik vraag me soms af... waarom het patronaat nou elke keer... van die hele lange namen gebruikt. Um, dat is op vrijdag 7 juni... Twee, uh, vanaf... Uh, uh, 9 uur. Um, en uh, dat gaat over... het uh, is muziek... Uh, wat bij skaten hoort. Uh, even kijken. Dan hebben we... op... 8 juni, 40 Up staat er. Um, lekker dansen met leeftijdgenoten. dan kan het op 40 Up. Uh, en dat is een dansfeest met opzwepende muziek en unieke videobeelden. En dat is op zaterdag vanaf 9 uur in het Patronaat. Um, er is niet zoveel toneel deze week, uh, duidelijk te zien. Uh, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat het... Uh, seizoen bijna afgelopen is. Dan hebben we op zaterdagmiddag... Uh, concert uh, op het... Uh, Willy Broders Orgel... in de Kathedrale Basiliek... Zintbavo bavo natuurlijk. Um, en dat is... elke zaterdag uh, vanaf nu... tot en met 15 juni... Uh, van 3 tot 4. En dan weer... vanaf 29 juni... Uh, van ook van 3 tot 4... En zaterdag 22 juni is er een extra concert. En dat is om kwart over acht s avonds. Dan hebben we zomeravondmuziek. Um, uh, ook in de BAVO. En dat is op de zondag. En dat is vanaf zondag 9 juni tot en met zondag 29 september. Dan hebben we nog um, in het patronaat... Jared Dickinson. Uh, hij komt uit de USA en... Uh, hij heeft uh, echte uh, mooie verhalen over Texas. Um, en um, heeft daarbij uh, de bijbehorende liedjes. Uh, dat is op zondag om acht uur in het Patronaat. En dan hebben we in, uh, ook in de Bavokerk. Um, Marco den Toom jubileert in Haarlem. Uh, en dat is uh, maandag uh, om 7 uur. En dan hebben we nog in de toneelschuur... wel iets van toneel natuurlijk. Uh, hun. En uh, dat is op uh, dinsdag 11 juni. Um, en dan kunt u genieten van Sabine Krol en Charlotte de Vries. En dat was uh, het... Uh, het culturele nieuws. Dan gaan we zo over, want het is al meer inmiddels weer bijna zeven uur. Gaan we zo over naar de, het nieuws en de boodschappen. En daarna zijn we terug met het tweede uur.